Nl. Welkoop, weet wat te doen.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 Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Rijkswaterstaat roept mensen in het noorden van het land op... om morgen thuis te werken. Wie toch de weg op moet, moet extra goed opletten. Vanaf middernacht geldt code oranje vanwege sneeuw en een harde wind... die sneeuwduinen kunnen veroorzaken. Arriva rijdt in ieder geval niet in Friesland en Groningen... tot 10 uur morgenochtend. En de NS die rijdt ook weer met een winterdienstregeling. De Breda sluit tot maandagochtend alle binnensportlocaties... vanwege veel sneeuw en ijs op de daken. Breda doet de komende dagen onderzoek naar de belastbaarheid van de dakconstructies. Ook andere gemeenten doen dat om te voorkomen dat de daken instorten... terwijl de mensen binnen zijn. De eigenaren van de afgebrande skibar in Zwitserland worden morgen ondervraagd. Het echtbaar wordt verdacht van nalatigheid. Zo zouden ze de bar al jaren niet meer hebben laten inspecteren. Het plafond was volgehangen met geluidsisolatie... die binnen no time in brand vloog door sterretjes. Veertig mensen kwamen om. En Kenneth Taylor gaat Ajax verruilen voor Lazio. Volgens meerdere media betaalt de Italiaanse club zo'n 17 miljoen euro... voor de Middenvelder. Hij blijft daar dan tot 2030. Kenneth Taylor doorliep de hele jeugd bij Ajax... en morgen wordt hij dan medisch gekeurd in Rome krijg je nog het weer in het zuiden regen. Vanavond volgt in het hele land neerslag. In het noorden gaat dat dan over in sneeuw. Daar kan vannacht tot 10 centimeter vallen. In combinatie met die harde wind kan er dus sneeuwjacht ontstaan... vanwege die code oranje. De temperatuur ligt daar iets onder het vriespunt. In het zuiden nog steeds regen. En daar kan het 5 graden zijn. En tot zover het 58 nieuws. Dankjewel. Hier stond tot zometeen in de middagshow. Even kijken naar het verkeerde A12 voor de Duitse grens. 9 minuten door grenscontrole. De A15 Rotterdam-Nijmegen. Zo'n beetje tussen Gorkem en de brug over het Merweide kanaal, 5 minuten. En de langste vertraging momenteel op de A50. Bredaberg op zo'n voor Etterleur. Ja, 25 minuten. Maar de hoofdrijbaan is dicht door een spoedreparatie. Controles A15 ochtend Nijmegen 1480 en A29 Rotterdam Dinterloord, hoort uh, Dat is 16.4. Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! 18 plus speelt dus. Ja, echt serieus. Oh. Wat een geld. Ben jij de volgende Postcode Loterij-winnaar? Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haaier. Yes! Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Mijn chef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 Het stukke gezelligde vijfde jaar werkdag met Taylor Swift. Ik hoor je calling on the megaphone phone. You wanna see me all alone? As legend has it, you are quite the pyro. You let the match to wash below.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 8. Hey, ik ben Roxy Dekker. Roxy Dekker, loser. Jouw hits, jouw 58. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die je echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik...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 Big bait. Iemand die snel verliefd wordt. of Ik zie ze soms in die programma's. Uh, weet je wel. Uh, ja, dan, dan denk ik. Nou, het gaat bij heel snel nu. Weet je wel. Het gaat bij heel. Goed. Doe maar even rustig aan. Roxy Dekker, die je net hoorde met haar hit Loser. Ja, ze heeft echt de hormonen van een hamster in de centrifuge. als het om de liefde gaat. gaan. Want zij is, denk ik, sneller verliefd dan Max Stappen kan optrekken. Dus ze zegt, zie je, luister. Ja, maar het, bij mij is het meer een soort obsessie die ik krijg voor mensen. Oh, ja, ik krijg ja. dan een obsessie voor een jongen. En ik ga hem helemaal romantiseren in mijn hoofd. En dan zie ik hem in het echt. dan denk ik, oh, eigenlijk ben je helemaal niet zo leuk. En dan is het ook gelijk weer klaar. En dan zie ik alweer de volgende waarvan ik denk, ja. Ja. Het is een oud fragmentje dit, hè? Want tegenwoordig zit ze op Koen. Nee, wacht. Nee, ze zit, ze zit op de bank van Koen. Nee, dat is het ook niet. Nee, wacht. Ze zit op Koen van de bankje. Zo was het. Yes. jaar oh. yeah. linda was de naam. Huntrix komt eraan. Naar nou, direct. Dit is Times Are Changing. Everybody.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 Voor de vrienden van Amsterdam, niet eens een keer op of zo. Dat hebt hier uh, Ramon in de vijfde half ja. aan. Nou, Je ja, zou denken, er zit ook een keer een limiet aan de mensen die in Ahoy kunnen, natuurlijk. Maar het is 20 keer volgens mij, hè, dus komt wel goed. Tickets van Vrienden van Amsterdam, ze deze week hier bij jou, 5, 3, 8. later vanmiddag nog. When you wake up in the morning you up by the of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. Like I'm falling in love. Ik weet niet waarom? er ja, zijn Britten natuurlijk, dus kan zomaar natuurlijk. Ja. Dit is 538, de nieuwe werkdag met ook een nieuw spel. De 538 Beroepenjacht. En daarin kan je even een boel cash gaan winnen. In de 538 Beroepenjacht. We, moeten, ja, we hebben een nieuwe, hè, nieuwe, nieuwe pot, dus uh, 100 euro in de pot zometeen. En als jij een poging wil gaan doen om het uh, beroep van de Mystery medewerker te gaan raden, kan je nu uh, opgeven via de app van 538. Wil je meespelen, dan kan het nu begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Rob Schepers en de Week in One liders De 79-jarige zangeres Cher heeft aangegeven... het geen probleem te vinden dat haar nieuwe vriend 40 jaar jonger is. Mocht de hoogbejaarde Cher ooit in een rolstoel belanden... dan zal ze haar naam veranderen in de wheelchair. De 538-ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538. Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl Ah, daar is de pizza. Oké okay, team, vreet hè. Uh, social Deal, deals die je niet mag missen... Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis.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 538 Beroepenjacht. Hey, ben jij zo de kandidaat in de volgende ronde van de 538 Beroepenjacht? Geef jezelf op, op als kandidaat via de app. Laat even weten dat je mee wilt spelen. En er is een nieuw beroep dat je mag gaan raden. Daarvoor laat ik je nu alvast een cryptische omschrijving horen. Ik voorspel wat straks normaal is. Oké, okay, nou durf je het aan? Geef je op als kandidaat via de app. 538 Lindo Duval. Met zomer nu en Ed Sheeran. Azizam, zondag... Ja, dat Just a game come and play bij 538, de vernieuwde werkdag met uh, Lindo hier, op de tijd dat je normaal Marker wordt, maar die is, uh, die is op vakantie, die komt lekker, uh, maar maandag weer toch ook een keer. Ja. Maandag is het weer, ja. de 538 Beroepenjacht. Ik wist het niet meer. De 538 Beroepenjacht, het nieuwe spel van de 5 5-Jacht Werkdag. Waarbij je mag gaan raden wat het beroep is van de mystery medewerker. Daar mag je één poging naar doen. Maar je mag dan wel eerst even drie vragen stellen aan die medewerker. Die met uh, ja of nee beantwoord kunnen worden. Jamie uit Bekendonk, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, daar ben je. We gaan, uh, we gaan zo meteen een beroepenjacht spelen met je. We hebben uh, een nieuw uh, beroep. En daar hoort ook een cryptische omschrijving bij die je net even gehoord hebt. Laat ik het even één keer, één keer horen. Dit is. Uh... Ik voorspel wat straks normaal is. Uh, ja. Dat is wat er uh, gezegd wordt. Nou. Ja. Je krijgt uh, drie vragen de tijd. En uh, wat mij betreft uh, kan je de... Uh, de eerste vraag. eerste vraag gaan stellen. De eerste vraag is, werk je buiten? Werk je buiten? Vind ik een hele goede vraag meteen. Uh, het antwoord daarop. Mystery medewerker? Nee. Nee. Nee. Werk niet buiten. Dan hebben wij de... De tweede vraag. De tweede vraag? Kom je voor het werk in het buitenland? Kom je voor je werk in het buitenland? Mystery medewerker. Soms. Soms, ja. Soms. Ik vind het een, uh, een goede vraag. Ja. Nog één vraag heb ik. Laatste vraag. Kun je met jouw beroep miljonair worden? Kun je met jouw beroep miljonair worden? Mystery medewerker. Werksteur, denk ik. Hè? Ja. <laughs> ja. Ja, je zou, hier wel, je zou hier wel miljonair mee kunnen worden. Jamie, je hebt drie vragen gesteld. Aan u, uh, en nu uh, uh, ja, de poging. Wie, uh, wat uh, denk je dat het beroep is van de mystery medewerker? Ik denk Trendwatcher. Trendwatcher? Dat vind ik geen slecht idee, zeg. Bent u Trendwatcher? Voor 100 euro, Daar gaan we gaan nee. er. Nee. nee. Helaas. Helaas. Ik denk dat het een maar vrouw is trouwens. Hoorde ik dat goed of niet? Dat ga ik helemaal niet hoor, jongen. Jamie, dankjewel. Doe iedereen de groeten in Beek en Donk en heb een mooi weekend alvast. Dankjewel, onthouden. 538, beroepenjacht. Check alle gestelde vragen op 538.nl. Zo is het, dan kan je altijd meelezen. 538.nl, nu Robin Dit is Show Me Love.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 Niet. Ben ik de naïef? Of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word maar niet depressief. Oh.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 It's never en Meteor. Niet nodig bij jou 58. Aftellen richting een nieuwe middagshow met Frank en Ayren. Zo meteen navieren. Ook na Afro Jack en ook na Louis Capaldi. Oh. I'm going under in the summer field. There's no one to save me. This all or nothing really go the driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody Never the same I guess I kinda let like go way You know the pain Now the day bleeds Into nightfall And you're not here To get me through it all I let my gun down And then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you loved I'm going under In the summer field There's no one to turn to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 And they fall And you're not know here To get me through it all I let my guard down And then you pull the rug I was getting kinda used to being So what you love Standing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 Luister naar de Sharebox. Met 10 mozzarella sticks en 10 chicken McNuggets. Om te delen, kom hem lekker halen. Bij McDonald's. Altijd sneeuwvlok. Altijd sneeuwpop. Altijd sneeuwpret. Altijd weekkamp. En nu tijdens de koude winterdagen. Korting op jassen, truien, sjaals en meer. Om warm te blijven. Altijd weekkamp.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 Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus, alle Amerk proteïne Eetzuivel, tweede gratis. Oei. Alle bolletje crackers en kwekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Sorry. En een loopband van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes, hamster.